Mariel Hageman met het NOS-journaal. Onno Hoes heeft nergens spijt van, zegt hij in een interview met de NOS. Aanleiding is zijn vertrek als burgemeester van Maastricht. Hij vindt ook dat hem niets valt te verwijten. Hoes kwam vorige week in politieke problemen... toen een 20-jarige man privéberichten van Hoes op internet zette. In stiekem opgenomen beelden van po waren beelden te zien van een date van de twee... Hoes heeft aangifte gedaan tegen de omroep. Hij blijft aan als burgemeester van Maastricht tot zijn opvolger is geïnstalleerd. Tele2 begint zijn eigen 4G-netwerk. Op 1 januari is het operationeel, heeft het bedrijf bekendgemaakt. Met het eigen netwerk is het bedrijf nu de vierde aanbieder op de Nederlandse markt. Het ministerie van Economische Zaken hoopt dat er nu meer concurrentie komt. Het 4G-netwerk van Tele2 heeft op 1 januari nog geen landelijke dekking. Alleen in de Randstad is er in het eerste kwartaal van volgend jaar bereik. De man die deze week onwel werd op een parkeerplaats langs de A27 heeft geen ebola. Die verdenking was ontstaan omdat hij onlangs door verschillende landen had gereisd waar ebola heerst. Maar de man heeft de ziekte dus niet. In Nederland wordt één ebola-patiënt verpleegd en dat gebeurt sinds zaterdag in het calamiteitenhospitaal in Utrecht. Het is niet bekend hoe het met die patiënt gaat. Het gaat om een Nigeriaanse militair die in Liberia deel uitmaakte van een vredesmacht van de Verenigde Naties. Aan de algemene staking die maandag in België wordt gehouden doen ook de luchtverkeersleiders mee. Dat betekent dat het vliegverkeer boven België vanaf zondagavond 10 uur voor 24 uur plat ligt. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor dringende medische vluchten. Vliegtuigen uit andere landen die op grote hoogte overvliegen zullen geen hinder ondervinden van de Belgische staking. Omdat dat vliegverkeer door eurocontrol wordt begeleid. Het weer. De regen wordt vanavond en vannacht minder. Alleen in Limburg valt er nog een bui. Het koelt af tot een graad of vijf. Morgen is bewolkt, in de loop van de dag zon, maar ook kans op een enkele bui. Het wordt rond de zeven graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan elf files. De langste files voorlopig op de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam. Tussen Blarikum en brug over zeven kilometer. De A13 richting Rotterdam, verknappen klein Kleinpolderplein, zeven kilometer.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 De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. Zes minuten over de klok van vier. Tweede uur van de Eurobreakdown is aangebroken. Vorige uur zijn we geëindigd met nummer 19, Taylor Swift. Blank Spain. Daarvoor uh, zaten nog diverse andere die ik niet vergeten heb. Bijvoorbeeld op nummer 20, ACDC, Rock Nummer 21, Shepard met Geronimo. 22 voor Robin Sules en Jasmine Thompson, Sun Goes Down. En 23, John Legend, All of Me. jij wel, 24 hebben we ook overgeslagen. Kelvin Harris samen met Ellie Goulding. Een mooie nummer, Outside. Op nummer 24, de 7 weken in de lijst voor Kelvin Harris. Dat was het vorige uur. Op na dit uur. Dit uur gaan we mooie nummers voor je draaien. Zoals nummer 18 in de hitlijsten. Vorige week nog op nummer 13. Dus na vier weken een paar plekken gezakt. En even heb ik het over Ali Meurs... Met hun nummer wrapped up. Je hoort ook de Nederlandse top 40 voorbij komen. En ik ga voor globaal doorheen skippen voor je. Welke nummers er allemaal in staan. En is volgens mij ook weer een hoop te doen dit weekend in het uh, Zandvoortse. Daar ga ik ook nog aan je proberen te vertellen. Maar door met de hitlijst.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 something about you 18 in de handen van Murphy so, so, Wrapped up. De oh. Euro Breakdown. En we slaan uh, nummer 17 over. 17 is voor uh, Joseph Salvat ook vier weken in de hitlijsten. Zijn mooi nummer Diamonds. En dan gaan we naar de snelste stijger van deze week. Begin aan het eerste uur had ik al verteld wie het was. Dat is namelijk Ariana Grande. Niemand minder, dan liefst 21 plaatsen gesteken Vorige week stond ze nog op de 37e plek. Deze week, dus op de 16e. Want de Amerikaanse zangeres Ariana Grande Botera, zoals ze voluit heet begint haar loopbaan als actrice in de musical 13 en in de serie Victorious. En ondertussen plaatst op YouTube al diverse covers, waaronder die van uh, Only Girl in the World van Rihanna en Hurt van Christina Aguilera. Nou, hoewel er in 2011 al een nummer van haar verscheen, put your Hearts up, wordt de w samen met uh, Mac Miller toch uh, echt wel haar debuut single. Uh, was in het voorjaar van 2013 in de top 40 komt het nummer uh, niet verder dan de 28e plaats. De opvolger Baby I bleef steken in de tipperaden en is eveneens de voorloper van haar debuutalbum Yours Truly dat eind augustus verscheen van het album uh, Verschijnen Problem. Een break free, samen met Zet wel in de hitlijsten. Ondertussen maakt ze samen met Jesse J en Nicki Minaj de track Bang Bang. En in november komt de alarm Love Me Harder met, samen met The Weeknd. Ook in de top 40. Ja, drie van de vier nummers heb je ook in de Euro Breakdown kunnen horen. In november, uh, dat had ik al gezegd. In december verschijnt er, uh, net zoals vorig jaar, een kerstnummer van deze zangeres. Want ieder zelfgerespecteerde zangeres of zanger... die maakt een kerstnummer natuurlijk. Maar niet allemaal breken door in de top 40. En deze wel. In de Eurobreak naar top 40 op nummer 16... vinden we Ariana Grande. Santa Tell Me... Hier aan de kranden. Santa tell me. Nummer 16 in de Euro Breakdown voor deze dame. De Euro Breakdown. Benieuwd hoe zij het in de top 40 doet? Nou, dan ga ik je vertellen. Of zij erin staat of niet. Ik weet in ieder geval ze een paar weken geleden... Wat bij de eerste live uitzending van de Voice of Holland was in Nederland. Dan uh, he, mocht ze meezingen met die uh, sterren, aankomende sterren van de Voice. En dat onze collega's van de uh, de daar, uh, zoals iedere week, ook live uitzending. En dan staan ze daar zo naast en zo, twee presentatoren. En dan mocht er maar eentje mee op de foto en die andere helemaal niet. Oh. Maar in ieder geval de top 40. Hartwell staat erin op nummer 40 met Young Again. De script No Good in Goodbye op nummer 39. Elke klein mistakes I've made vinden we op nummer 38 in de Nederlandse top 40. Maroon 5 met Animals op 37 en nogmaals Martin. Ah oh nee, net was hard wel. Nou Martin Garrix, virus. How about now op nummer 36. Magic met Roots staat er nog in 35. Lips are moving. Megan Trainer is nieuw binnengekomen 34. Imagine drinkers, I bet my life op 34. One D. Steel My Girl 32. En ja, we hebben Fox Stevenson Sweets Soda Pop. 31 in de Euro Breakdown. Oh, uh, in het Nederlandse top 40. Zegt het te vaak, hè. Skip er even goed erheen. Free van Ariane Grande samen met Z staat er nog in. 17e positie. En de 16e positie is voor Nielsen. Sexy als ik dans. Uptown Funk van Mark Ronson samen met Bruno Mars op 14. En Heroes We Could Be Heroes van Alesso op nummer 13. Becky T. Showers op nummer 12. Echo Smith, Cool Kids op nummer 11. Superheroes van de script vinden we op nummer 9. Aaron Super, I'm an Elbert op nummer 8. The Megatrain, All About The Base 7. En Ozier, Take Me To Church op nummer 6. 5 in de Nederlandse 40 is voor Calvin Harris. Met Blame. Shepard met Geronimo vinden nummer 4. En dan de top 3 is Dangerous, Nothing Really Matters Mr. Props. En op nummer 1 vinden we here Sheeran, Thinking Out Loud. Maar wij gaan door... Oh, wij gaan door met nummer 15 in de Eurobreakdown. 14 zelfs al, Aaron Chupa. Nederlandse top 40 is dus ook terug te vinden. Maar bij ons staat hij op nummer 14. Aaron aan mijn Albert frauss Ondertussen staat, er staan deze beste mensen alweer vier weken in de hitlijsten. Vorige week nog op nummer 8, dus een paar plaatsen gezakt. Maakt niet uit. Wie ook gezakt is, is uh, Sam Smith, aan not the only one. Die is één plek gezakt en uh, daardoor sla ik heel veel over elf weken al in de lijst. Die hebben we al vaak genoeg gehoord dus. Benieuwd wat hij volgende week gaat doen, luister op volgende week vrijdag weer tussen 3 en 5. En wil je dit allemaal rustig nalezen, dat kan. Vanaf zaterdagavond staan die hitlijsten en zal ik hem ook van vorige week meteen. Op Facebook zetten. Ga daar naar voren naar facebook.com slash Eurobreakdown. Vergeet niet meteen ook even de pagina te liken. Dan blijf je op de hoogte van de hitlijsten. Nummer 12 zijn we aangekomen. En die is in handen van. Uh, ja, van wie is die? Vorige week nog op 18. Vier weken in de lijst. Hoogste precies voor hun was uh, nummer 10. Dan heb ik dan van Mark Branson. Samen met Bruno Mars. Met hun nummer Uptown Punk. You up, up, down, fuck you up. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it. If you freak, dead and own it. Don't beg about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it. Well, Als je thuis kan uh, stil blijven zitten op dit nummer, vind ik het een wonder. hier is hij inderdaad zeker weten. Uptown Funk. Mark Ransom samen met Bruno Mars. Nummer 12 in de Euro Breakdown. Nummer 11 is voor Taflo, die slaan we over. Kelvin Harris staat op nummer 10. Ik zie even Channel Deer op 9. 8 is in handen van de Evernor met de fade-out line. De Euro Breakdown. En we gaan uh, kijken naar nummer 7. Die is voor Hosier. Hosier. we uitspreken? Take me to church. Die gaan we zo direct draaien. Eerst gaan we even kijken wat er allemaal te doen is dit weekend hier in de Zonfortzen. Oh, ja, ja. Het is kerst. En waar denk je aan bij kerst? Natuurlijk het mooie nummer van uh, Bill Wink uh, Crosby. I am dreaming. Nou, ik ga maar niet zingen. Maar je weet welke ik bedoel. En wit gaat het worden, want de ijsbaan komt er weer. Het uh, gaat nog 13 december. Dat is morgen is de opening van de ijsbaan op het Raadhuisplein in het centrum. Deze zal weer blijven staan tot 4 januari. Iedereen die een gokje wil wagen op de schaatsen, Blauwe, blauwe plekken wil overwinnen. Kan daar naartoe gaan natuurlijk. Wat ook met kerst te maken heb is uh, allemaal inkopen doen. Nou, dat komt goed uit. Want uh, zaterdag 13 december is het ook uh, shopping night, Christmas shopping night om precies te zijn. Dat is in het uh, gehele centrum, Zo kan je nog de laatste benodigdheden en outfits in huis halen voordat de kerstdagen beginnen. Diverse ondernemers hebben dan ook uh, speciaal daarvoor leuke aanbiedingen. Of even tijdens het shoppen, iets lekkers voor je klaarstaan. Ik moet dan meteen weer denken aan glühwein, uh, glühwein lekker. Ik denk dat die glühwein voldoende komt uh, met de kerstdagen. Shopping night begint morgen, 10 uur. En dan kan je 12 lange chap drop tot 10 uur avonds. Ook in een café in de halve dus om uh, precies te zijn, Lauren Hardy gaat het starten. De 24 uur lang vinyl draaien. Speciaal voor seer Request die uh, volgende week gaat beginnen op de grote markt in Haarlem. Hands of Our Girls. Dat is een slogan. Vorige week, uh, twee weken geleden tijdens uh, Zandvoordraai door. Uitgebreid aandacht aan besteed. ...over de vinyl, 24 uur vinyl. Wil je daar nou meer informatie over... ...ga dan even naar uh, Facebook ook. Daar kun je ze vinden. En uh, ga dan meteen ook even langs facebookcom uh, slash EuroBreakdown. Like onze pagina. En uh, houd de hitlijst in de gaten zou ik zeggen. Iedere week komen er wel weer nieuwe nummers bij. Tot zover wat er allemaal te doen is in het Zandvoortse. Er is natuurlijk nog veel meer te doen... Maar ik ga het niet allemaal opnoemen, hoor. Dan sta ik hier morgen nog en ik heb maar tot vijf uur. Dus uh, daar houden we het bij. De top 7 komt eraan van de Euro Breakdown. Ik zei net al, we beginnen met 7 Met het nummer Hozier. Take me to church. Europe's biggest selling hits on Europe's favorite chartshow. This is the Euro Breakdown. The countdown of the continent.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 And me to be 7 voor Hozier. take me to church. Nou, wie is je nou? Je hebt hem al eerder gehoord. Ja, hij staat namelijk al een aantal weken in onze hitlijsten. Precies, er zijn 10. Maar uh, vorig jaar, ja schrik niet, vorig jaar waren ze eigenlijk oh ook al. Komt het nu maar eigenlijk al uit. Want uh, Andrew Hoseer Berners uh, is afkomstig uit uh, Ierland. En hij studeerde muziek in Dublin. Hij kreeg echter de kans om demos te maken voor Universal Music. En stopte daarna meteen ook met zijn studie. Tot 2012 was hij lid van Anuna. Waar hij ook in de Nederland op het podium mee staat. En in 2012 ging hij solo verder. En dan snel verschijnt zijn mini Ja Jawel, take me to church. In het najaar van 2013 bereikte de titeltrack van de tweede plaats in de Ierse hitlijsten. En in Luxemburg staat ook zelfs een nummer 1 op nummer 1. In Nederland komt de single dan tot de 34ste positie. Als de single in... Uh... Als de single in het uh, najaar van 2014 tien weken lang op nummer 1 staat in België... ...komt Take Me to Church weer terug naar ons land. En in november kreeg de track, uh, keerde, de tr track... lang. keerde de track terug in de top 40. Direct al uh, tien plaatsen hoger dan de beste resultaten in de eerste reeks noteringen. In 2014 is er uh, met From Eden een tweede mini-almum verschenen. En op 19 september... Verschijnt zijn titelloze, titelloze debuutalbum. Nou, daar heb ik nog niet veel gehoord van. Maar wel van dit mooie nummer al tien weken lang in de Eurobreakdown. zie je CFM Zandvoort. Ja, ik blijf het een mooi nummer winnen. Ik ben niet gelovig, maar ze zingen wel heel mooi Emen en Fake your Church. Ik stem voor. En uh, hij is weer drie plaatsen gestegen, dus ik denk dat hij wel de goede kant nog op gaat in Europa. De volgende nummer is vijf weken lang in deze hitlijst aanwezig. En dan heb ik het over Ed Sheeran When met de nummer Thinking Out Loud. het nummer Thinking heb ik het nummer Thinking Out Loud be loving you till we're seventy, and baby my heart could still fall less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 Vinden we hem op nummer 6? Dan heb ik het natuurlijk over Ed Sheeran met Thinking Out Loud. De Euro Breakdown. Dan gaan we kijken naar nummer 5. Ik zei al eerder, we hebben nog meer nummers van The Mockingjay. Oftewel The Hunger Games, een nieuwe film. En deze is vorige week nieuw binnengekomen. En nu al op de, vier, de vijfde positie. Maakt hem ook meteen, uh, nee net niet, de snelste stijger. en Dat was Ariana Grande, jammer. Dan heb ik het over James Newton Howard. Want James Newton Howard was in zijn vorige muziekloopbaan. De toetsenist. En hij speelde samen met niemand minder dan Ringo Starr en Diana Ross. Later werd hij de vaste toetsenist van uh, Elton John. In de jaren tachtig gaat hij aan de slag met het maken van veel muziek. Waarvoor hij erkenning oogst met zijn soundtrack voor The Prince of Tides. Naast een succesvolle tv-serie als ER heeft hij ook imposante reeks filmen op zijn naam staan. Waaronder Pretty Woman, Waterworld, Devil's Advocate, Sixth Sense en jawel, The Hunger Games. The Hanging Tree... De nummer wat ik zo direct laten horen is afkomstig uit het derde deel van de filmreeks: The Hunger Games, Mockingjay Part 1. De muziek haalt uh, Howard uh, samen met Suzanne Collins, de schrijver van The Hunger Games, en met Jeremiah Freitas en Wesley Shields, beide van de Lumineers. Jennifer Lawrence is te horen als zangeres op deze plaat. Je zou denken, de dan de top 40 van Europa, de Countdown of the Continent. En wat doet veel muziek ertussen? Nou, gaan we luisteren.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 deze hoort, dan uh... zie ik je echt gewoon meteen midden in die film. The Hunger Games. Ik moet nog het uh, eerste deel en tweede deel zien. Dit is het uh, derde deel. Mockingjay. Van part 2. Uh, wat is het? Weet ik niet eens meer. Ik zie het doen maar. Even. Derde deel, ja inderdaad. The Hunger Games, Mockingjay part 1. Dus er komt er nog een vierde deel. Nummer vijf, James Newton Howard. Samen met Jennifer Lawrence, The Hanging Tree. Als je nou nog niet de film wil zien, dan weet ik het niet meer. De Euro Breakdown. Nummer vier, JIT. Taylor Swift natuurlijk met Shake It Up. Nummer 4 in de Euro Breakdown, Taylor Swift, Shake It Up. Deze dame staat al heel lang in de lijst En ze staat met een nieuw nummer erbij, die heb je al eerder gehoord. Blank Spaces. Nummer 19, vorige week binnengekomen in de Euro Breakdown. En ze wil gewoon echt niet meer gestreamd worden. Nou, wees blij, wij streamen hier niet, Taylor. Wij draaien hier gewoon, mag dat ook? Ik denk dat de luisteraar thuis het wel fijn vindt dat ze af en toe nog Taylor Swift op de, ra radio, de radio horen. Ik zei het al, op jonge leeftijd was ze echt op begonnen met uh, schrijven van gedichten, boeken en liedjes. Ik vind het knap als ze dat doet. zo jonge leeftijd en ze hebben echt hard voor moeten vechten. Want anders uh, ze, het is het niet aankomen waar je bijder in ieder geval. En laatst was ook uh, van uh, Victoria's Secret weer die modeshow hè. We wel gezien, alle mannen sowieso. Dat weet ik zeker. En de dames ook wel. De mooie lingerie weer. Duitse Kroes deed erin mee. En uh, Duitse was uh, hier gisteren bij RTL Late Night op televisie. Nou, het lijkt het net alsof ik heel veel televisie kijk Maar het is alleen maar s'avonds hoor, mensen. Alleen maar s'avonds bij nee, uh, RTL Late Night. En uh, daar zag je ook uh, Taylor Swift meezingen. Het is niet zo dat ze een bandje draaien van de nummers. Maar ze zingt gewoon echt. Ik vind het knap, ik vind het knap. Ik heb respect voor We gaan naar nummer... Nummer drie. En dat is Band Day. Do they know it's Christmas time? Blijven staan deze week op nummer drie. Vier weken lang in de hitlijsten. Speciaal voor... Afrika. Nummer drie. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas. Christmas time we let in light and we banish shade and in our world our plenty we can spread us smile I'm 30 jaar na dato van hun eerste keer. Diverse artiesten, we weten allemaal natuurlijk waarom het gaat. Diverse artiesten die uh, bij elkaar zijn gekomen voor het goede doel. En december is echt voor het goede doel. Ik liep uh, vanmiddag even door de stad heen. Er stonden uh, van die, uh, ik noem het een uh, schoolportage. Er stonden meteen twee, drie uh, van die verschillende mensen voor het goede doel. Vraag of ze geld voor me waren. Gisteren uh, liep ik de supermarkt in, was er ook meteen weer, kon ik kerstkaarten kopen en zo. Ik weet niet wat het allemaal is. Brrr. En er komt ook nog eens een keer het glazen huis eraan, hier uh, vlakbij in Haarlem. Ook weer voor het goede doel. En dat is allemaal van anderen, hè? Er is nooit eens een keer een goed doel van uh, Help me de Winter door of zo. Nee. Help CFM aan. Uh... Ja, maar we moeten CFM aan helpen. Nou, in ieder geval het goede doel, ja. Do they know special time? Nummer 3 in de Euro Breakdown. Tijd voor nummer 2. Dus luister als goed hebben opgelet. Het kan omgraad zijn, hè, ben je, nee? Maar aan het begin van het eerste uur uh, deed ik even een uh, refresh van uh, wat het nou precies was vorige week. You know Dat is hem inderdaad. Dit is nummer... No nummer twee.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 In het Nederlands top 40 staat hier nog steeds hoog aangeschreven. Dit nummer, deze dame. Megan Trainor. All About The base. Nummer 2. Ze staat al zo lang in de lijst dat ik niet eens uh, het aantal weken erbij heb genoteerd. Want dat was er niet bijgehouden over het moment dat ik het overnam helaas. Dus we moeten sowieso meer zijn dan twaalf. 12. Twaalf weken geleden nam ik deze hitlijst over van mijn collega George Van Dam. En tussendoor heeft uh, Almer Zandberger mooi uh, ingevallen, waarvoor dank nog steeds. Hier is er. Uh, nou Mr. Europe himself is dat, hè. Die is er toen mee begonnen. Frans heeft het het langste gedaan. Zijn we aangekomen? Aan de nummer één van deze hitlijst. En dat is niemand minder nummer... dan. David Koreda samen met Sam Martin. Dangerous. Vorige week ook op nummer 1, acht weken in de hitlijsten. Deze week dus nummer 1 van Your Breakdown. David Koreda samen met Sam Martin. Nummer. Ja, dat weet ik nu wel. Dangerous. You, you take me down, spin me around. You got me running, all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. David samen met Sam Martin, Dangerous op nummer 1 in de Eurobreakdown van deze week. Vorige week stond hij er ook al toevallig. Dat is niet toevallig hoor, het is gewoon een topnummer. Daar verstaat hij er. Acht weken in de hitlijsten. David Guetta, Dangerous op nummer 1. 24ste jaargang aflevering 50 van 12 december 2014 zit er alweer op. Deze week had er 16 stijgers, 7 zittenblijvers, 13 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Volgende week ben ik er gewoon weer tussen 3 en 5 met de Euro Breakdown. Zodat ik tussen 5 en 7 kan je luisteren naar Zandvoort door met Sheryl Duif. En ik zeg tot volgende week.